De Europese beurzen zijn net als gisteren flink in het rood gesloten. Beleggers lijken nog steeds bezorgd door de onzekerheid rond Griekenland. Een bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën eindigde zonder de aankondiging van nieuwe maatregelen. De AEX slot met een verlies van 2%, de beurs in Frankfurt ging 2,8% omlaag en Parijs sloot 2,6% in het rood. Dan het weer, vanavond overwegend bewolkte minima vannacht rond 12 graden. Morgen bewolkt een kans op wat regen, later op de dag vanuit het westen zon. Middagtemperatuur ongeveer 19 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor 1 brugge, 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid richting Den Haag. Tussen de Rij en Knopen die Meer staat 2 kilometer file, de rechter rijstrook is dicht. Ook op de A27, Utrecht Breda is een ongeluk gebeurd. tussen Noordeloos en Knopent-Gorkum staat 3 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. Het is nog druk op de n 44 vanuit Den Haag naar Wassenaar volwassenaar staat 2 kilometer en op de N14 leidt ze dan richting Den Haag volwassenaar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, dus je doet veel met marsepijn, begrijp ik? Ja, marsepijn en fondant. Oké, okay. ja. wat, wat, wat smaak je daarvan? Wat ik daarvan maak? Uh, diverse taarten, cupcakes, bruidstaarten, verjaardagstaarten. Hm. Um, ja, nou ja, je kan het zo gek niet opnoemen. Alle kinderfiguren kunnen erop geboetseerd ja. worden. Um, uh, ja, uh, nou, je, eigenlijk kan je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 Oh, zelfs die stokjes. Ja. Met stapeltuin bedoel je met lage. Lage tijd. ja. Aan de onderkant en dan steeds een hoger. Correct. Hoe hoog kan dat, van een stapel? Uh, ik durf niet te zeggen tot hoe hoog het kan, maar ik heb zelf, ben ik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 Uh, heb je erover gedacht om je taartenbedrijfje groot uit te breiden en dan te stoppen met uh, of In uh, welke die, fase zit je? Die hoop is er wel. Ja. En ik heb echt wel heel veel ideeën waarvan ik denk: goh, ik denk dat dat wel zou moeten gaan werken. Maar ik wil het gewoon heel rustig aandoen.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 En uh, nou, dat loopt heel erg goed. Dat is ook ontzettend ja. leuk. Oh. En het zijn ook allemaal verschillende mensen bij elkaar. Dus dat is heel gezellig. En ook veel vrijgezellenfeestjes. Oh ja, Daar ja, heb ik ook veel leuk. aanvragen voor inderdaad. Ja. En ik wilde toch heel graag ook een workshop geven zonder Haiti.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 I'm The... Oh, hey. Okay. me paie n'est pas que je t'aime, le temps se lasse, le cœur efface parmi les femmes, pour le t'aime, celle je pas Chantelle, Chantelle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 Te gustaría volver, es que no puedes vivir sin el calor y no ha cerrado no muy bien, en tu corazón, porque siempre sucede cuando se acaba un amor. Hay que aprender a perder, hay que aprender a ganar, hay que aprender a vivir, hay que aprender a cuidar, hay que aprender a sacar de corazón, hay que aprender a olvidar, la pena de amor. Estoy conociendo ahora, estoy conociendo tanto, tanto que hay dice que en tus ojos queda llanto te estoy conociendo ahora, y es que yo... Te je volver, es que no vivir sin el calor de su no cerrado muy bien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 uh, ja. uh, hoe oud zijn ze?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 Nee, ja. ik, heb, uh, ik, ik, ik, ik moet mijn website bijhouden, de administratie bijhouden, voornamelijk taarten maken. Uh, ik kom gewoon tijd tekort. Als ja. het elf uur s'avonds is en dan moet ik nog zoveel dingen doen, dan denk ik ja, ik, ik kom er gewoon niet aan toe.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 ZANG ZANG EN So it's volta a retornar se estou a sentir